6 uur. Dit is Radio 1 met Tim Overdiek. Met straks in het NOS Radio 1 Chanaal er zit beweging in de padstelling tussen president Obama en de Republikeinen. Nu eerst het NOS-journaal met Mark Visser. Ja, er is beweging, sterker nog mogelijk zelfs een compromis in zicht... over het Amerikaanse schuldenplafond. De Republikeinen hebben president Obama aangeboden... om te onderhandelen over verhoging van het schuldenplafond. In ruil daarvoor willen ze bredere onderhandelingen over de begroting...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 De financieel specialisten van de regeringspartijen en van de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP praten nu weer met minister Dijsselbloem. Het is de bedoeling dat later vanavond de fractievoorzitters weer aanschuiven. De oppositiepartijen benadrukken dat hun eisen al lang en breed bekend zijn. Geen van de deelnemers wilde voorspellen hoe lang het nog duurt, voor er een akkoord is. SGP-Kamerlid Dijkgraaf. Vandaag de laatste dag. En, ja, dat, dat, dat weet niemand. Het kan morgen zijn, het kan overmorgen zijn. Uh, het kan uh, volgende week zijn. Zondag zal het zeker niet zijn. Dat garandeer ik u. U hebt zondag allemaal een vrije dag wat mij betreft. En voor de rest is er niks zeker.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 Staatssecretaris Steven beslist morgen over proefverlof voor Volker van de Graaf. Het ministerie van Justitie spreekt berichten van RTL Nieuws tegen dat nu al vaststaat dat Teven het proefverlof weigert. Er is nog geen besluit genomen, zegt een woordvoerder. Het ministerie zegt dat Teven zich bij zijn beslissing onder meer laat adviseren door het OM, de gevangenis waarvan de Graaf zit en de gemeente waar hij mogelijk gaat wonen. De Libische premier Ali Zaidan heeft opgeroepen tot kalmte nadat hij vanochtend enkele uren gegijzeld was gehouden door gewapende mannen. Hij bedankte de mensen die hem vrij hebben gekregen. De premier wilde niet zeggen wie de ontvoerders waren. Het zou gaan om leden van de militie, zegt correspondent Sander van Hoorn.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 Het Nederlandse begrotingstekort blijft de komende jaren uitkomen boven de Europese norm van 3 procent. Dat voorspelt het Internationaal Monetair Fonds. Het begrotingstekort blijft volgens het IMF hoog door stijgende uitgaven aan pensioenen en de gezondheidszorg. Door het tekort zal ook de staatsschuld blijven stijgen. In het Zwarte Water, bij het Overijsselse Hasselt... is het wrak van een schip gevonden uit het begin van de 16e eeuw. Het schip is 30 meter lang en was waarschijnlijk zeewaardig. Uit onderzoek van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed... moet blijken wat de lading was en waardoor het is gezonken. Dan zal ook besloten worden of het de moeite loont... het wrak boven water te halen. De Nobelprijs voor de literatuur gaat naar de Canadese schrijfster Alice Munro. Het Nobelcomité in Stockholm noemde de 82-jarige schrijfster... de meester van het hedendaagse korte verhaal. In het Nederlands vertaalde verhalenbundels van Munro... zijn onder meer de liefde van een goede vrouw en stilte. Het weer een buin over het land en dan vooral over het westen. In de rest van het land droog. Morgen begint droog, later gaat het lange tijd regenen... en het wordt dan opnieuw zo'n 12 graden.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 bijna Bij de ANWB zie jij verlichtingen die drukke avondspits? Nou, nog maar nauwelijks, want het is eigenlijk het hoogtepunt van de avondspits. Regen en de storing aan de spitsstroken. Vooral dat laatste, dat heeft grote gevolgen gehad voor de spits. Vooral rond Rotterdam en Den Haag, want daar staan de meeste files. Maar ook rond Utrecht en dat had dan weer vooral te maken met ongelukken. Op de A4 van Vlaarding naar Hoogvliet staat het nog helemaal vast... door die eerdere storing met de rijstroken. Bij knooppunt Benelux, 6 kilometer file. En daardoor op de A20 vanuit Hoek van Holland tussen Maasdijk... En en de Vlaardingen 10 kilometer. Uh, verder valt op de file op de A12 uh, van Arnhem naar Den Haag... na een ongeluk tussen Driebergen en Knopend Oude Rijn. 13 kilometer, de rechterrijstrook is dicht. En ook een aanrijding uh, op een weg daar in de buurt... op de A27 van Almere naar Gorkum... tussen Hilversum en Houten, 20 kilometer. De rijbaan is wel weer vrij. Maar goed, rond Utrecht, zeker aan de oost- en zuidkant van de stad... staat alles nog uh, goed vast. Ook op de A28 loopt het vast door de perikelen bij Utrecht... vanuit Amersfoort, knopend Rijns weer 10 kilometer... Op de A28 bij Assen naar Groningen is een ongeluk gebeurd voor de afrit Eelde. 7 kilometer, twee rijstroken zijn dicht. En op de A50 Arnhem richting Os, tussen knooppunt Valburg en knooppunt Bankhoef. 10 kilometer, door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. Om de volgende boodschap duidelijk te maken, vragen wij je om je nu even niets voor te stellen.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 NOS Radio 1 Journal Met Tim Overdik. Zeven over zes, goedenavond. En de Scheveningse pier, die moet dus dicht. Zo heeft de rechter besloten. Heel, heel lang geleden, 1962, twijfelde het Polygoonsjournaal... ook al over het voortbestaan van de pier. Toen wij erop stonden, was de Scheveningse boulevard... door een gordijn van regen vrijwel aan het gezicht onttrokken. Maar een betere tijd staat voor de deur. Misschien, eventueel, wie weet, wellicht. En wellicht... Ook oh niet. En straks meer hierover met de curator en met Josephine Trehi. Zij staat deze middag op de pier die dicht gaat. We gaan eerst naar Washington, want de Amerikaanse overheid die is ook nog steeds dicht. Een nieuw aanbod, niet te min, van de Republikeinse voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, John Boehner, aan president Obama. De Republikeinen zijn bereid het schuldenplafond tijdelijk te verhogen als Obama wil onderhandelen over die shutdown. De Amerikaanse overheid zit grotendeels op slot omdat er geen overeenstemming kon worden bereikt over de nieuwe federale begroting. Boehner benadrukt dat hij, net als Obama, het beste voor heeft met Amerika. Maar om deze problemen te bemoeien, moeten we zitten en een conversatie hebben. Dat leidt tot een negotiatie. Dat begint om deze problemen voor het toekomst te solden. En voor frankly, onze kinderen en onze grandkids. We gaan naar Washington, naar Ryan Hermerlijn, onze NOS-collega. Is dat een genereus aanbod van Boener? Ja, zo wordt het hier wel gezien. Er is in ieder geval sprake van. Uh, toenadering. He, uh, na dag 10 van de shutdown. En eigenlijk was, werd er gewoon niet gepraat. Uh, hakken in het zand van beide partijen. Maar nu zegt de Republikeinse voorzitter dus. Wij wil, zijn bereid om akkoord te gaan. Water bij de wijn te doen. Tijdelijke verhoging van zes weken. Om het schuldenplafond te verhogen. Dat betekent dat die deadline dus verschuift. Van 17 oktober naar uh, 22 november. Uh, daar kan Amerika zijn rekeningen weer betalen. Dat zou de druk van de ketel houden. Uh, en je ziet ook de financiële markten reageerden meteen omdat dit een lichtpuntje uh, toch is in deze padstellingen. Uh, ze reageerden optimistisch. De Dow Jones veerde gelijk op na een paar moeilijke dagen. Dus uh, ze, gaan wel, ze gaan niet met lege handen naar het Witte Huis uh, vanavond. Maar wat voor rol speelt John Boehner? nou precies? Heeft hij zijn hardliners in het huis van de afgevader, hè, de, de Tea Party, heeft hij die inmiddels een beetje onder controle? Eh... Uh, ja, hij is echt door die Tea Party in een onmogelijke positie gemanoeuvreerd. Uh, er is eigenlijk geen plan B. Achtergesloten deuren heeft hij tegen zijn partij gezegd... Onder wie, uh, waar dus ook de Tea Party-factie bij zat... dat deze twee-fronten-oorlog ruzie over en de shutdown en het schuldenplafond... dat dat gewoon niet vol te houden is. Nou, uh, het is de vraag of, de, of dat gehoor vindt in die, uh, in die extreme factie. Uh, die hebben altijd gezegd... Uh, uh, we gooien de overheid dicht als we niet uh, onze zin krijgen. Hè? Verder snijden in die overheidsuitgaven. Maar het feit dat hij hiermee naar buiten komt... laat toch wel zien dat ook de tea parties weten dat ze iets moeten doen. Dat er iets moet gebeuren in deze politieke crisis. Maar hoe je het ook vindt of keert dit is volgens mij toch niet al te goede PR voor de Republikeinen? Uh, nee, ze krijgen er flink van langs in de opiniepeilingen. Maar liefst 70% van de Amerikanen vinden dat, dat he, de, de, de schuld van de shutdown volledig bij de Republikeinen ligt. Uh, dat weten de democraten ook. Dus die weten ook dat uh, de bal bij de Republikeinen ligt. Die moet nu wat doen. Die moet uh, nu een handreiking doen. En daar, daar zijn ze vandaag dus mee gekomen. En vanavond worden gepraat tussen de Republikeinen, John Boehner en president Obama. Ryan Hermerlijn vanuit Washington, dankjewel. U hoorde het in het nieuws: de Pier in Scheveningen sluit morgenochtend om 10 uur voor het publiek. De curator van de Pier spande nog een kort geding aan om de sluiting te voorkomen. Te vergeefs blijkt nu Mark Udink, curator van de Pier, Goedenavond. Ja, goeie Teleurgesteld neem ik aan. Nou ja, het doek valt voor de huurders, maar niet voor de pier. Dus in die zin ben ik niet teleurgesteld. De, de, de pier leeft wel door, maar dat, voor de huurders is het vervelend. Dus wat is dan de, de, de consequentie van deze uitspraak? Dat er geen publiek meer op de pier mag... en dat de huurders, ondernemers, daar niet meer hun onderneming kunnen drijven. Dat is natuurlijk wat anders dan wat ik aan het doen ben, namelijk het verkopen van de pier. Precies, want dat gaat gewoon door? Jazeker, en daar ben ik optimistisch over. Kijk eens, vertel. Er zijn eh, serieuze gegadigden, alleen die doen er langer over om hun ei te leggen. En dat begrijp ik ook wel, want het zijn lange termijntrajecten met grote investeringen. Maar ik ben ervan overtuigd dat we in de komende twee jaar de pier verkocht hebben en ook goed verkocht hebben. Maar is dat optimisme gebaseerd op de realiteit van vandaag, waarin toch de rechter aangeeft van dat ding moet dicht voor morgen? Nou, het heeft niks met elkaar te maken. Nou ja, je um... zou kunnen denken dat mensen denken van nou moeten we ons even achter de oren krabben of dit wel de weg is om in te slaan. Dat zou kunnen, maar dat geldt voor deze serieuze partijen niet. Die weten, kennen de situatie, uh, die zijn er uh, voortdurend bij betrokken en die zijn hun plannen aan het maken en die uh, zijn de berekeningen aan het doen. En uh, ik kom op voor de belangen van de crediteuren en niet primair voor die van de huurders. Nee, want als we kijken naar de plannen die vandaag ook naar buiten kwamen, Easy Hotel wil onder meer woningen op de pier bouwen. Kunt u wat meer vertellen over die plannen die nu bestaan? Nou, daar zitten hele spectaculaire plannen bij, maar er zitten ook minder spectaculaire bij. Maar ik vind bijvoorbeeld de combinatie tussen Condor Wessels, een, een projectontwikkelaar, een grote bouwer in Nederland en Easy Hotel, is een serieuze partij. En dat zijn serieuze plannen waar we serieus naar kijken. Maar er zijn ook andere uh, leuke ideeën. Um, maar ja, het moet natuurlijk allemaal wel kunnen in deze tijd van crisis. Maar de pier gaat, het wordt niet gesloopt, want slopen is duurder dan uh, ontwikkelen. Is dat zo, ja? Ja. Maar je moet na het ontwikkelen ook zo'n dingen rendabel houden. Is dat, dat plan wel realistisch? Ja, ik denk van wel. Ik ja? denk dat je in de komende tijd, en zeker als de crisis voorbij is... Uh, weer een mooie pier hebt met z'n allen. Goed, concreet morgenochtend, wat gaat er gebeuren? Ja, daar gaat een hek voor. En uh, dat betekent dat ik het niet meer hoef schoon te maken... en niet meer hoef te bewaken. U kunt uitslapen morgen. Ja, zo is het. De curator Mark u denkt u blijft optimistisch. hartelijk dank. We gaan door naar de pier, want daar loopt Josephine Trehi al de hele middag rond uh, in dat complex. Er zijn dus plannen, we hebben een optimistische curator, maar de ondernemers die wachten dat niet af, Josephine? Nee, nee. Uh, Yvonne en Jan de Zwart uh, sowieso niet. Die, uh, jullie hebben vanmiddag de hele middag staan inpakken. Hè? Ik zag jullie in de weer met dozen. Ja, klopt. We moesten de winkels leeghalen natuurlijk. Ja. Jullie hadden twee winkels hier. Een uh, souvenirshop en een lingeriezaak. Ja. Sexy hot stuff. En de ene winkel gisteren al gesloten. Die heb ik gisteren helemaal leeg moeten halen. Ja. Ik heb uh, een beetje handel door kunnen verkopen. en Dus uh, ja, vandaag de rest leeggehaald. Ja, het kortgeding is niet gewonnen, maar daar hebben jullie niet eens op gewacht. Nee, nee, nee. Dat kon ook niet. Want anders, uh, zoals dit nu af is gelopen, dan hadden we helemaal een probleem gehad. Want ja, twee winkels houden we niet zomaar leeg. Dus uh, we moesten wel gewoon... Uh, en wij hadden allemaal ook wel het gevoel dat hij dit nooit meer kon winnen. En dat hebt u ook zelf wel geweten hoor, meneer Uding. Hoe gaat het met jullie? Hoe was het vandaag? Ja, dat is uh, heel zwaar. Je bent hier uh, heel lang een knoppen geweest om een boterhammetje voor elkaar te krijgen. Dat, uh, en ja, je mag dan op zo'n manier mag je, dan, ja, je pandjes gaan verlaten. Zonder enige vorm van vergoeding word je de laan uitgeschopt. Want zo is het gewoon. Met dank aan de firma Van der Valk, meneer Uwink en meneer Van Aartje. Ja. Want het pannenkoekenhuis waar we nu zitten... Hè? dat is dus op het einde van de pier. Uh, die mensen zeggen, oké, okay, wij gaan ook dicht morgen. Maar stel dat er een nieuwe investeerder komt... dan komen wij misschien over een jaar of twee jaar weer terug. Dat is bij jullie niet het geval, hè? Jullie gezegd... FZ... Nou, nou dat, dat weten we niet. Ik bedoel, ik weet nooit wat de toekomst brengt. Het is alleen zo dat we nu in een situatie zaten... waar wij gewoon niet meer onze omzet konden draaien... om gewoon... Uh, wat we gewend waren door alle negatieve publiciteit die de PIA heeft gehad. Hmm. En bij ons, voor ons was dat niet haalbaar. Kijk, voor de E misschien wel, maar voor ons was het zeker niet haalbaar. Dus dan moet je een keuze gaan maken en die hebben wij moeten maken. Maar dat hebben we niet met plezier gedaan. Want ik sta hier niet negen jaar of tien jaar, had ik in december gestaan... om uh, op deze manier mijn winkel achter te laten... dat had ik hier gewoon mijn contract voluit willen doen. Vijf jaar erbij en dan willen stoppen. Tuurlijk, maar dan had ik ook nog iets meer met mijn winkel kunnen doen. Dan hoef ik hem niet achter te laten zoals we nu doen. Want het is, het is, het is, het is, ja, het is gewoon onmenselijk. Zo voelt het ook echt aan, weet je. Het is gewoon, het is gewoon een stukje van je leven wat, gewoon, uh, ja, wat je achterlaat. Ja, afgenomen wordt. wat hebben jullie gedaan met alle spullen? Ja, we, we, ja, uh, we hebben dus uh, de laatste vier maanden hebben we de boel verkocht voor uh, half van de prijs. Uh, we hebben hem ook weggegeven. Ik heb vandaag denk ik voor uh, 10.000 euro... van inventarisdingen en ja, toch kleine dingen weg moeten gooien. kan het niet opslaan. Kom kan maar me nergens meer naartoe. Nou, als de curator hoorden we net positief over nieuwe investeerder. Ja, maar dat, oh, dat was al in uh, januari. Hij stond hier met zijn smerige rode opgewonden hoofd... bovenop de PR. Van, oh, we gaan er wat moois van maken. Nou Je hebt gezien hè, wat hij ervan gemaakt heeft. Eén grote bende. En nu wat hij de laatste week... Ja, sorry hoor, ik ben onwijs kwaad. Wat hij gewoon flikt is dat hij al nu vanuit de buitenwereld te laten aankomen. Hoe goed hij voor ons is, nee, hij wil alleen maar goed zijn... voor zijn eigen portemonnee, want hij vangt nu geen huur. Zien jullie jezelf ooit nog wel terug hier op de pier? Misschien wel, ik, ik zeg daar geen nee tegen... als de boel hier opgeknapt zal weten. Ik heb hier altijd een hele goede boterham kunnen verdienen. Dus als ze de kans krijgen om terug te komen, misschien wel. Maar ja, dat zal de toekomst moeten brengen. Zeker. Tim, ik wil ook nog heel even ter afsluiting luisteren... want dit is natuurlijk echt een hele nare situatie... maar een ouder echtpaar kwam er dus straks tegen op de pier... en die zaten nog even te genieten met z'n tweeën van het uitzicht. Moet je even luisteren. Geweldig, Absoluut. geweldig. Ja. Komt u hier vaker? Jawel, jawel. In de wintermaanden eigenlijk elke week een keertje. Ja, altijd een keer naar de pier. De pier, ja, vind ik geweldig. Ja. En dan denk ik steeds, hè, of ik in het buitenland zit. Ik geniet toch. Van het water en van wat de Wat ja, een veel... prachtig gezicht. Gaat nee. u het missen? Nou, kijk, we, blijven ja, wel, we blijven wel aan de zee komen. We wonen vlakbij Kijkduin. Maar het is geen pier. Nou ja, of dit dan een permanent, permanent afscheid moet zijn voor die mensen, dat moet nog blijken. Ook voor Yvonne en Jan de Zwart. Voorlopig dus wel succes jullie. Ja, Tim, uh, het is afwachten hè, hoe, uh, wat de toekomst zal brengen. Afwachten. het is ook veelzeggend. De emoties die je daar hebt opgetekend over die pier van Scheveningen. Het blijft toch heel speciaal. Dank je wel voor je verhalen deze middag. Dat zijn de verhalen op de Nederlandse wegen. Weinig zo aan. Ja, vooral bij Rotterdam en bij Utrecht. Daar staan gewoon nog heel veel files. Dat heeft allemaal te maken met de storing. Die begon met het ja, te laat openen van de spitstroken. En een paar ongelukken, vooral bij Utrecht. Nou, de twee files die er recht uitspringen... die staan nu op de A28 Assen richting Groningen. Voor de afrit Eelde. Zeven kilometer door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. En de A50 arnhem Os, Voorknopend Bankhof 10. Ook door een ongeluk. De rijstrook is dicht.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 You aren't inside You aren't in sight. Standing still van Jewel. We gaan naar Den Haag, daar is het al de hele dag verdacht rustig. Zo verdacht rustig dat er misschien wel nieuws is, Peter Blok, of toch niet? Want er wordt wel gewoon onderhandeld toch vandaag... Hè, over die extra 6 miljard aan bezuinigingen. Ja hoor, de financieel woordvoerders zijn alweer een paar uurtjes... flink aan het puzzelen met minister Dijsselbloem van Financiën. Ja, hij wil en moet 6 miljard euro extra bezuinigen. Maar er is nu op dit moment nog een gapend gat van ongeveer 1 miljard euro. Dus uh, de teller staat op 5. En dat betekent nog even flink zweven doorzoeken, doorpraten en onderhandelen. Nou, D66, de ChristenUnie en de SGP hebben natuurlijk veel wensen. Ze willen best meedoen. Maar ja, daar willen ze dan natuurlijk wel wat voor terugzien. Uh, vooral voor onderwijs, kinderbijslag en uh, defensie. En uh, we zijn natuurlijk ook benieuwd wat er overblijft van het sociaal akkoord. Krijgt uh, D66-leider Pechtold zijn zin? En uh, haalt hij bijvoorbeeld de versoepeling van het ontslagrecht naar voren? Uh, gaat dat eerder ingevoerd worden? En ook de quota voor arbeidsgehandicapten, dat zou dan eerder kunnen gebeuren. Um, ja, dat uh, ziet er ernaar uit dat hij uh, voor een deel zijn zin gaat krijgen... en dat het dan een half jaar naar voren wordt gehaald... Nou, dat, dat zijn natuurlijk een paar punten. We weten natuurlijk al dat de vliegtax niet doorgaat... en dat er meer belasting moet worden betaald voor het kraanwater, voor het leidingwater. Nou, dat zijn zomaar een paar punten. Maar belangrijke punten om dat gat van 1 miljard te kunnen dichten... in de wetenschap dat gisteren GroenLinks eruit stapte. En dan zou je denken van, nou, dan kun je zaken doen... of dan zou je misschien ook kunnen verwachten dat een van die drie overgebleven partijen... misschien ook gaat denken van, ik stap eruit. Maar dat gebeurt niet. Nee hoor, ja, dat mag ook niet gebeuren. Uh, Dijsselbloem, die moet ze echt allemaal aan tafel zien te houden. Want het is nu al de kleinst denkbare meerderheid in de Eerste Kamer... met 38 zetels. Ja, Heeft hij ze alle drie nodig? Ja, hij heeft ze keihard nodig. Ja, D66 heeft daar vijf zetels. De ChristenUnie 2 en de SGP 1. En dat uh, maakt acht. En dan uh, de VVD 16 en de Partij van de Arbeid 14. Ja, 38, ja... Er moet niemand ziek zijn of uh, <laughs> toch weer vervelend doen. Maar dat is wel een heerlijk A3 moment. Duivenstein bijvoorbeeld voor de Partij van de Arbeid rond het Woonakkoord, Want dan heb je wel een probleem. Ja, maar het is een heerlijk moment ook. Of een heerlijke wetenschap ook voor die drie overgebleven partijen. Om te denken van wij kunnen rustig achterover gaan lonen. totdat de minister van Financiën met zijn ogen gaat knipperen. Ja, en zegt uh, van uh, nou dan doe ik het maar op jullie manier. Ja, maar dat moment is nog niet aangebroken. Zeggen die stilte die we vandaag zo oorverdovend horen, zegt dat wat? Ja, Eigenlijk betekent dat uh, 9 van de 10 keer dat het de goede kant op gaat. Dan kun je het beste je ook zo stil mogelijk houden. En gewoon hard doorwerken en aan een akkoord gaan werken. Uh, meestal als ze wat vertellen, dan, uh, ja, dan willen ze de uh, onderhandelingen flink beïnvloeden. Ja, meestal verziekt uh, dat ook weer de sfeer aan de onderhandelingstafel. Dus dat ze nu in alle stilte dat doen, is eigenlijk een uh, goed teken. En minister Dijsselbloem van Financiën die besloot afgelopen nacht... om niet naar Washington te gaan, waar morgen de, het IMF bij elkaar komt... Daarbij als voorzitter van de Eurogroep eigenlijk bij had moeten zijn. Ja. Het feit dat hij dus zegt ik ga niet... betekent dat ook dat ze het een beetje rustiger aan kunnen doen... wat de kans op een akkoord vanavond minder maakt? Nou nee, dat, dat ook weer niet. Maar hij laat wel zien dat hij het heel serieus neemt. Want ja, wat was het alternatief? Waren dan bijvoorbeeld Rutte of Asscher verder gaan onderhandelen? Ja, dat, is natuurlijk ook, dat wil je ook niet als minister van Financiën. Je gaat zelf over het geld, wil zelf aan de touwtjes trekken. En het zou natuurlijk raar zijn als de onderhandelingen doorgaan als hij in Washington is... En op afstand, uh, ja, dat, uh, dat zou je ook niet zitten. Dus hij heeft zelf besloten om hier te blijven. Maar ja, uh, hij heeft een hele drukke agenda als Mr. Euro. Volgende week uh, maandag en dinsdag moet hij naar Luxemburg. Want dan is hij ook weer Mr. Euro, voorzitter van de Eurogroep. Dus daar moet hij uh, hoe dan ook bij zijn. Dus uh, ja, hij hoopt toch wel uh, vandaag en uh, anders morgen heel ver te komen. En jullie blijven er ook bij, daar bij de voordeur van het ministerie van Financiën. Zeker, want vanavond komen de partijleiders en de fractievoorzitters ook weer. Ja, en... Uh, ja, als ze een beetje goed gemut zijn, dan kan het snel gaan. Maar ja, de kans dat het vanavond lukt is uh, toch niet zo groot. Peter Blok, dankjewel. Rusland neemt nog geen genoegen met de excuses van Nederland... voor het incident Borodin. De arrestatie afgelopen weekend in Den Haag van de Russische diplomaat... omdat hij zich misdragen zou hebben. Rusland wil voor het einde van de week meer uitleg... over het optreden van de politie en verwacht ook gepaste conclusies. Correspondent Geert Groot-Koelkamp in Moskou... vertelt waarom de Russen ontevreden zijn. Die excuses waren niet voldoende, want, want president Poetin had gezegd, wij willen excuses en we willen uh, nou, duidelijkheid wat er is gebeurd en dat de schuldigen worden gestraft. En ja, wat er nu is gebeurd is, is dat, uh, dat Nederland bij monden van, van Timmermans heeft gezegd, uh, ja wij bieden uh, onze excuses aan, uh, we houden ons aan het internationaal recht, al is het soms knarsetandend, maar we hebben begrip voor uh, de handelwijze van de politiemensen in Den Haag. En dat is tegen het, het been van uh, de Russen... omdat die, die mensen beschouwen als schuldigen die inderdaad gestraft moeten worden. Maar wat wil Rusland dan precies zien? Dat Nederland nog dieper door het stof gaat? Dat denk ik wel, ja. Het is uh, moeilijk voor te stellen in deze situatie... nu de Russen van hun kant het zo hebben opgeklopt... Ja, tot een enorm schandaal. Dat zelfs de president zich erover uit, uit, uit heeft gesproken. Dat is, dat is uitzonderlijk, denk ik, voor zo'n zo relatief klein schandaal. Uh, maar... Dat ze heel moeilijk weer terug kunnen. Ze zullen moeilijk nu kunnen zeggen, nu Poetin dat heeft gezegd, dat hij, dat hij genoegdoening eist, dat hij eisen dat schuldigen worden gestraft. Zeggen, uh, ja, we zeggen, ja, we hebben begrip voor het Nederlandse standpunt. Uh, ten meer daar, uh, minister van uh, Buitenlandse Zaken Lavrov nog heeft uitgehaald uh, deze week naar Frans Timmermans... omdat hij het had over de Nederlandse stijl... van rustig blijven en goed onderzoeken. Ella Wolf heeft gezegd, nou, wij kennen die Nederlandse stijl inmiddels wel. Dat is geweld gebruiken tegen diplomaten. Nou, Als je zulke taal uitslaat, ja, dan kun je niet verwachten... dat men uh, zomaar uh, dit voorbij zal laten gaan. En ondertussen is bekend geworden dat de nationalistische Russische partij van Zhirinovsky... zaterdag bij de Nederlandse ambassade in Moskou wil gaan demonstreren. En dit brengt ons bij het eind van dit NRS Radio 1-journaal. Joost Eerdmans, goede avond. Hey, Tim, goedenavond. Avond Spits. Uh, wat ga je avond doen? Avondspits. Uh, ja, we gaan het over Baratrali bar hebben. Uh, Pardon, je... Baratrali. Bar of zeg ik Baratrali, ik bedoel Baratrali. Hij is nog niet veroordeeld. Maar de ogen waren wel allemaal op hem gericht, toch Tim, vandaag... De man die van ontkennen zijn beroep heeft gemaakt. Uh, hij wordt van acht zwaargeweldsdelicten verdacht... waaronder de zwaarste poging tot doodslag. Dat allemaal in Skybox 233 in Amsterdam Arena op 8 juli. Desondanks kijkt een menigte jongeren, waaronder veel Marokkaanse... als een berg tegen hem op. Het is hun topidol, hun grote voorbeeld. En als Badr straks wordt veroordeeld, dan moet dat wel meetellen, vind ik. Mijn stelling, luisteraars, Badr Hari verdient extra straf... omdat hij een voorbeeldfunctie heeft. U mag daarop reageren op de hotline... 0800-1121-1121 komt u binnen, gratis. Met een hekje eens of een hekje oneens zie ik u ook op Twitter voorbij komen. Daar kijk ik ook graag naar. Luister naar Avondspits met Joost Niemuller en Sydney Smeets. Uw dagelijkse portie gezond verstand is onderweg. Graag tot zo!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 En een man die in Ohio jarenlang drie vrouwen gegijzeld hield... werd na zijn arrestatie niet goed in de gaten gehouden. Volgens justitiële autoriteiten blijkt uit video-opnames... dat er niet voldoende controles waren. Castro was tot levenslang veroordeeld en overleed kort daarna in zijn cel. In eerste instantie werd gemeld dat Castro zichzelf had opgehangen... maar de gevangenis zegt dat hij zich mogelijk per ongeluk van het leven beroofde... toen hij zich een kick wilde bezorgen door wurgsex. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Het weer. Daarvoor is hier Marco Verhoef... Met op dit moment vooral in de westelijke kustprovincies buien. In het binnenland valt ook nog een enkel exemplaar. Daar wordt het overwegend droog. En in de loop van de avond en nacht zien we dan in de kustprovincies nog een enkel buitje voorkomen. Maar over het algemeen valt het met de neerslag wel mee. Er zijn wolkenvelden, er zijn een paar opklaringen. Het koelt af naar 5 graden. Dan neemt morgen de bewolking alweer heel snel toe en er volgt ook opnieuw regen. Het lijkt erop dat de meeste neerslag over een brede strook van het midden van het land valt. In het noordoost in de ochtend misschien een klein beetje zon en later op de dag in het zuidwesten. het wordt maximaal 12 graden. en Er staat een stevige wind in de kustgebieden. Daar waait het krachtig met windkracht 6. En in het Waddengebied zelfs hard met windkracht 7. Maar in het binnenland is het een stuk rustiger. En zaterdag nog steeds veel bewolking en perioden met regen. Zondag is het minder nat. Dan schijnt de zon af en toe. Maar het blijft met 12 graden frisjes. ANWB nou, Verkeersinformatie. Het hoogtepunt van deze drukke avondspits ligt achter ons. Maar vooral rond Rotterdam en bij Utrecht blijft het erg druk. Een paar files die er echt uitspringen. Dat is op de A9, Amstelveen naar Alkmaar, na een ongeluk... voor knooppunt Rotterpolderplein, 8 kilometer. De rechte rijstrook is nog dicht. Bij Utrecht waren twee ongelukken, zowel op de A12 als op de A27. En dat merken we nu nog. Op de A12 naar Den Haag, tussen Driebergen en knooppunt Oude Rijn... 10 kilometer, maar de rijbaan is weer vrij. Net zoals op de A27 naar Breda. Daar was een aanrijding ten zuiden van Utrecht. Maar ook daar gaat het langzamerhand weer rijden. Op de A28 van Assen naar Groningen, voor de Alfred Eelde... File begint al bij Assen-Noord. Na een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. En ten oosten van Utrecht nog drukte op de A28 van Amersfoort naar Utrecht. We staan tussen Soesterberg en knooppunt Rijnsweert, 8 kilometer. Ten slotte op de A50 Arnhem richting Os. Na een ongeluk voor knooppunt Bankhoef 3 kilometer. Maar de weg is daar weer vrij. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits. Joost Eerdmans. Badr Hari heeft een voorbeeldfunctie en verdient daarom extra straf. Het geluid van alle kanten dus ook van rechts. Hier is uw portie gezond verstand van de dag. Welkom bij Avondspits. Bel WNO 0800 1121. Ja, goedenavond. Als je alle geëiste straffen bij elkaar op zou tellen... dan zit Badr straks zo'n 20 tot 30 jaar in de bias... maar het optellen van straffen dat doen we niet in Nederland. We houden het beschaafd en daarom krijgt ook Barr zijn kwantumkorting en hoeft hij niet te vrezen voor een langere gevangenisstraf dan netto 9 jaar cel. Wat ik nu zo verwerpelijk aan deze hele zaak vind, is de aanname van zijn geslepen advocaat en mevrouw Fiek dat haar cliënt al zoveel nadeel heeft ondervonden van alle publiciteit dat hij daarmee zijn imago schade heeft opgelopen. Nog een keer strafkorting dus, vindt Fiek. Oké, okay, a Badr-Hari heeft zelf zijn eigen imago verziekt. B. Badr-Hari liegt en overtreedt voorwaarden van de rechter en werkt dus alles tegen. C. badr heeft nooit ergens enig blijk gegeven van spijt van zijn daden. En daar komt bij, hij was een groot voorbeeld voor velen. Een groot K1-vechter, een doorzetter. Jongeren zagen hoe beroemd je en rijk je kon worden als je maar hard genoeg je best doet. En die status heeft hij, net als zijn tegenstanders, zelfstandig totaal aan gruzelementen geslagen. En ik vind dat de rechter dat moet meewegen als verzwarende omstandigheid. Het moet ook meetellen in de uitspraak. Bader Hari heeft een voorbeeldfunctie en verdient daarom extra straf. Wel WNO. 0800 1121. Welkom in ons theater. Het theater van het argument. U begrijpt, avondspits is begonnen. 0800 1121. Ik spreek u graag. Hij was een rolmodel ja, voor K1-vechters. Voor überhaupt free fighters. Maar het is inmiddels meer een rolmodel voor criminelen geworden. Bader Hari, hoe kijkt u er tegenaan? Moet dat meetellen in de strafmaat straks? Of juist zegt u, doe dat, doe dat nou niet. Dat hoort er helemaal niet bij. Mevrouw Loofhutjes twittert mij oneens, avondspits. Iedere burger heeft een voorbeeldfunctie. Roem is toch maar vergankelijk. En Dienen zegt, net zoals malverserende politici, gewoon dubbele straf. De eerste kwam binnen op lijn 1 en dat is mooi. Uh, uit Nieuwekerk aan de IJssel en hij heet Erik de Vree. Erik, reageer maar. Goedenavond. Goedenavond, juist. Uh, ik ben het oneens met je. Mm. Waarom? Ik vind dat iedereen langs dezelfde liniaal gelegd moet worden. Ja? Ook zo'n... Ja, ongeacht. ongeacht ja. En, en je wordt de stelling als een paratrari. Dat, dat vind ik ook een beetje, een beetje goedkoop. Een beetje stemmingmakerij. Dat, uh, nou, stemmingmakerij. Maar het maakt... Nee, ik begrijp wat je bedoelt. Tim, over die ik er ook een beetje van, geloof ik. Dus ik dacht dat het een heel gebruikelijke grap was in, in, in de tussentijd. Maar uh, Um, maar Erik, even, ja. Toe, ja, even los van die... Beetje, hij is een beetje goedkoop. Hij oh. Is... oh ja, nou ja, dat, is, dat kost ook niet te veel dan. Zeg, uh, maar wat ik jou wil vragen Erik. Jij zegt het, maakt niet, het moet niet uitmaken. Ik denk dat het een heel groot effect heeft hè, op heel veel jongeren. Wat hij aan het doen is, waar, waar hij van het pad is gelopen. En dat, dat, zou, dat, zou, dat, zou, dat, dat maakt het wel extra bezwaarlijk eigenlijk, hè, zijn gedrag. Nou, weet ik niet. Ik denk dat, dat niemand uh, zich dat, dat gedrag wat hij uh, zich gepermitteerd heeft zou moeten kunnen permitteren. Nee, maar dat, dat zijn we wel eens. Los, los van of je bekend bent of niet. Uh, en uh, ik denk dat onze rechtspraak in Nederland, uh, die hebben we, dacht ik, uh, gedefinieerd als onafhankelijk. Dus laten we die dan ook onafhankelijk houden. En laten we dan niet van tevoren nou. al uh, een, uh, een, een, een, ja, van tevoren al een druk leggen op iets. En, en laten mm. we uitgaan van het feit dat. Uh, onze rechters in Nederland uh, op basis van hun kwaliteiten geselecteerd worden. Ja. En daardoor uh, hun, hun recht zullen doen gelden. Maar eerlijk, ik, zit, ik, ik ben ook niet van plan om de uitspraak te gaan doen in, in de zaak Badr Hari. Ik vind wel dat ik me ermee mag bemoeien. Nou, je, je doet al een halve uitspraak. Nou, ik vind Omdat dat je, ja. dat, je, dat je vindt dat de uitspraak uh, anders zou moeten zijn dan voor anderen. Dat, dat klopt. Dus. Ja, ja. Nee, dat klopt. Ik ga een beetje op de stoel, ik stoel zitten. Ik ga wel een beetje op de stoel. Oké. Je moet je moet het recht zijn loop laten. Ja. En dan kun je achteraf zeggen van nou ja shit, ik had meer verwacht. Ja. We zijn wel één te laat hè? Ja, maar goed, ja. zo werkt het nog één keer. Oké. Okay. We zijn de, de, de regels we met elkaar hebben afgesproken. Erik de Vree, dankjewel voor de eerste reactie. 0800-1121, mijn stelling. Inderdaad, kort door de bocht. Barrer heeft een voorbeeldfunctie en verdient daarom extra straf. Michael is het mee eens. Hij zegt, hij heeft zelf deze keuze gemaakt. Dan moet hij er ook voor boeten. En Joel Vos ook. Die zegt, past bij het beleid van het OM met de politie. Die criminelen met een, een voorbeeldfunctie alles afpakken. Ook de status. Barrertje moet hangen, zegt hij. Zometeen meteen hoort Joost Niemuller. In, ik zie ook een k 1 vechter. Zelfde op de lijn. Attila de Groot uit Utrecht. Hoi, goeiemiddag um, met Attila. Attila. Uh, ik ben geen, geen kei-invecht, maar ik behoef van wel een vechtsport. En ik vind dat hij vanuit die optiek... dat Je hebt rekening te houden dat je dat boefent en dat je dat talent hebt. En dat je dat misbruikt hebt. Um, als je uh, voor de rechter moet komen omdat je jezelf ver hebt verdedigd... dan ja. kan de rechter elke rekening mee houden uh, dat je een uh, vechtsport boefent. Jij zegt en, ja, uh, ja. Nou ja, uh, het, uh, daarin heeft hij ook een voorbeeld. Uh, je leert kinderen in een zaal van dit mag je nooit buiten de zaal gebruiken. Precies. En dat geldt ook voor hem. Kijk, daar, daar wil ik naartoe. Ik ben blij dat je belt, want ik, ik ben zelf geen vechtsporter. Ik zou het ook wel afleggen, denk ik, tegen jou. Maar het punt is meer dat hij, dat hij inderdaad dat voorbeeld heeft, is geweest. Absoluut een topper. Een, een rolmodel. En daar valt hij zo door eigen schuld, kan je zeggen, valt hij daaruit. Um, dan moet hij daar ook voor, voor boeten inderdaad. Dat, dat ben je met mij eens? Ja, ik ben ik helemaal met je eens. Oké, okay, Attila. Dankjewel. Attila de Groot uit Utrecht is, is het er wel mee eens. Peter Seuremsen zegt, iedereen verdient de maatregel die op zijn haar gedrag passend is. Extra straf voor mensen die vooraf al oordelen. En Michael zij zegt, oneens, maar wel rechtmatig zwaar straf. En daar zet hij dan wel vijf uitroeptekens uh, bij. Joost Niemuller, goedenavond. Hey, Joost, ben je daar? Ja hoor. Ah Joost. welkom. Uh, Bader heeft een voorbeeldfunctie zeg ik, en daarmee zou hij meer straf verdienen. Hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, daar ben ik het toch wel mee eens. Ik, euh, uh, met name... Kijk, uh, het gaat bij sommige van deze sporten, en dat gaat voor voetbal, maar dat gaat ook voor het kickboksen. Dat dat, ja, dat zijn voor een deel ook straatsporten. Hè. Het kickboksen, dat wordt voor een deel zelfs uh, gesubsidieerd door de overheid ja. en alle buurtcentra. En dat doen ze dan met juist opzet van uh, de jongeren krijgen dan weer wat zelfvertrouwen en die gaan dan weer uh, uh, wat uh, dingen doen en dat zal ze helpen uit de criminaliteit halen. Dus dat helemaal in die sfeer nou. en juist als iemand die uh, ja, door, door veel van die jongens waarschijnlijk als een enorme held wordt gezien, die hoort zich dus uh, op dit vlak extra goed gedragen en dat geldt zowel in de ring als daarbuiten. Ja en uh, je moet dat toch niet onderschatten hoe belangrijk het was. Ik ja. kan me nog herinneren die zaak toen met Zidane, die toen een Algerijnse uh, voetballer, die toen die kopstoot gaf. Uh, dat heeft een enorme commotie veroorzaakt. Zeker. Uh, en uh, men wilde weten hoe dat kwam. Dus dat had ook helemaal niets met het spel te maken. Die, uh, die, uh, die man was toen, uh, werd toen beledigd. Die waarschijnlijk uh, helemaal uitgevonden werd hij uitgemaakt voor uh, je zuster is een hoer of zoiets. Mm -hmm. En toen ja, en, en toen vloog hij dus gelijk in zijn, zijn manier van straat uh, doen... Ja. door zo'n kopstart te geven. Ik, ik heb begrepen dat Bradder ook ergens uh, op een van de camera's staat... dat hij een kopstart geeft. Dus dat is nog een beetje dezelfde techniek heeft, ook. Ja, en heeft Zidane, weet ik niet... maar heeft hij nou een, daardoor een extra zware oordeel gekregen? Op, op zijn... nee, ik heb het niet kunnen terugvinden, mm. maar het was het einde van zijn carrière. Het was sowieso zijn laatste wedstrijd. Dus uh, oh, ja. Ja, wat ik heb gezien, dus dat maakt eigenlijk ook niet zo heel veel meer uit. Hij heeft gewoon een rode kaart gekregen. En, en dat was het. Ja, en... En, en, en, ja, bijvoorbeeld Kluivert, Joost. Uh, is, heeft, ja, het uh, die... zou kunnen dat hij ook inderdaad een, een hoog... Dat heb ik niet helemaal, maar die is wel vrij hoog gestraft, dacht ik. Ja, iemand doodgereden toch? Uh, nou ja, hoog, hij kreeg een taakstraf. He. Nou ja, dat valt eigenlijk ook wel weer mee. Maar goed, hij had dus uh, onduidelijk uh, uh, in welke staat hij was toen hij dus iemand uh, dood ja Ga jij er vanuit trouwens, Joost Niemuller, dat, uh, dat dit gedrag van Badr Hari... Uh, veel effect heeft, het verkeerde effect heeft... op, op jonge Marokkanen bijvoorbeeld... of jonge vechters überhaupt... Uh, dat zij ook dat foute gedrag... nou vaker gaan, gaan uitoefenen buiten de ring... omdat ze zien, hé, hey, mijn grote held Badr... doet het ook. Dus ik mag ook wel eens iemand... in het uitgaansleven een paar goede tikken geven. Ja, nou in elk geval wordt het, uh, wordt het verschil tussen wat je in de sport doet... en wat je erbuiten doet, uh, uh, uh, uh, verkleind. En uh, dat zeggen ook, al, wat ik heb gelezen... alle mensen die zelf aan vechtsporten zitten... van ja, wat is, er nou, wat is er nou voor zin om iemand... die zelf totaal niet getraind is tot moest te slaan? Ik bedoel... Uh, ja, dus dat heeft waarschijnlijk helemaal geen zin. Dus je vraagt je dus af waarom iemand dat dan doet. En ja, ik had dus ergens al gehoord dat, dat er bij een inval bij hem ook anabole steroïden werden gevolgd. Ja. En dat heeft als effect dat mensen totaal ontremd uh, raken of, of, uh, of dat het versterkt wordt dat ze misschien al ontremd zijn. Ja. Nou ja. Kijk, het lijkt mij dus gewoon heel goed als Badr, uh, kijk, ik snap best, hij zit nu in een rechtszaak, dus hij, hij volgens nu de juridische weg. Dat hij lijkt mij nog belangrijker, dat hij eens een keer, uh, zelf, zelf, als, ja. als die zaak geweest, openheid van zaak ja, geeft. Absoluut. Van, ja. Dat stilzwijgen, dat ook liegen, want dan weten we ook zeker dat ja, er Kijk, voor een deel moet je het ook, dat is het spel natuurlijk. Ja, uh, wel. door mevrouw okay, Fritke ingefluisterd. Ja, voor de rechter. Uh, eh. ja. Maar het zou mooi zijn uh, als hij in een ander stadium, als het allemaal gebeurd is, dat hij nou, als ja. keer... Openheid. En zegt van, ja, op die manier Tuurlijk. is het gewoon helemaal mis met mij gegaan. En, en, en jongens, uh, volgt niet die weg. Precies. Bedoel, het loopt helemaal verkeerd af. Ik hoop het ook. Maar ik hoop ook dat in het vonnis, daarover deze achterliktas, als hij als ja, wordt veroordeeld... Dat dat, echt echter... ja. dat, dat, dat dat andere lijkt mij misschien nog wel belangrijk. Misschien er er meer ga effect een hebben. Voorbeeld voor ja. Joost Nieuwen, we zijn het eens. Dankjewel. Bedankt ja. voor je reactie. 0800-1121. Dan komt u bij de hotline uit. Havond Spits. Bader heeft een voorbeeldfunctie en verdient daarom extra straf. Laat het maar weten. Hek je eens of hek je oneens? mag ook. Hans en nou. Brouwer zegt, allemaal gelijk Radiopresentatoren kregen ook geen hogere boete als ze te hard rijden. Emiel Putt zegt, oneens gelijk straffen zoals iedereen. Anders krijg je weer gezeur over discriminatie en zo. En Free Karel zegt mij, oneens, maar de straf bij elkaar optellen... en hem niet vroegtijdig vrijlaten wegens goed gedrag. Dat lijkt me nou wel een prima maatregel voor Badr Hari. Ik zie Etienne Hendricks binnen rollen uit de Roermond. Goedenavond. Ja, goedavond. Nou, ik ben het niet met de stelling eens. Ik vind, eh, net als de paar sprekers terug, dat iedereen langs de gelijke lineaal moet leggen. Mm -hmm. uh, waarbij nog uh, meer geldt dat politici schijnbaar overal mee wegkomen. Maar uh, dit soort mensen... Ja, behalve uh, in Rome, uh, uh, geloof ik. Uh, uh, nou ja, uh, ik hoor net uh, afgelopen week in Groningen iemand die 40.000 uit, uh, uit de kas haalt van daklozen kant. Mm -hmm. Die je mag er zo even aflossen met z'n wachtgeld. Nou ja jongens, we zijn helemaal de weg. kwijt. Ja, dat was een nu dus, Ja, ja, ja, ja eens. Laten we eerst even zorgen dat vooral uh, politici zorgen ook langs diezelfde land die ideaal gehouden worden. Ja. En mensen die in dit geval bekender zijn, uh, ook gewoon hetzelfde als dan anders. Dat is, uh, okay. lijkt me niet, me, uh, rechtvaardig. Meneer Hendrik, dank u wel. Bedankt voor de reactie. Hans van Riel uit Balen-Nassau. Ja, goedenavond. Dag. Ja, ik denk dat er uh, al uh, meer dan genoeg uh, verteld is over meneer Badahari. Hij heeft zichzelf in discrediet gebracht. Hij heeft zijn, zijn sport, tussen aanhalingstekens, in de discrediet uh, gebracht... Ja. Dus ja, een, een, eigenlijk een gênante vertoning. Dus in die zin ben ik het eens uh, met uw stelling. Maar waar ik uh, eigenlijk uh, op in wilde haken... omdat dit toch ook een sport genoemd wordt... is ook uh, zeg maar alle coryfeeën in de voetbalsport... die, uh, die zo nodig uh, ja, genoemd uh, worden uh, in allerlei toonaarden... die ja. hebben ook een voorbeeldfunctie. En daar zie ik het ook vaak, uh, die laten me het ook vaak afweten. Ja. Wat er op het veld gebeurt, dat wordt ook uh, vertaald naar uh, onze maatschappij... Gewoon hier plat op de vloer. Ja. En dan denk ik, nou, die zouden er ook iets van kunnen leren. Meneer Baderhari heeft het helemaal af laten weten voor zichzelf... voor zijn sport, voor de, de Marokkaanse ja, de wereld. Omdat dat inmiddels daar toch ook mee gepersonificeerd ja. wordt. We, u, ja, vindt, vindt u met, met mij, Hans van Riel, dat hij meer een rolmodel voor criminelen... bijna aan het worden is, dan een rolmodel voor mm. vechters? Of ga ik dan te ver? Nee, ik denk niet dat u te ver gaat. Uh, of het zo is, dat laat ik in het midden. Maar dat het erop lijkt, dat, dat is zo. Ja, Hans van Liel, dank u wel. Harry van Alphen eens. Gewoon simpel, duidelijk en vene Zegt wat een onzin. Zo ziet u maar, het komt van alle kanten. Reacties op mijn stelling. Barry Harry heeft een voorbeeldfunctie en verdient daarom extra straf. De lijn is nog open. Nog 10 minuten. 0800-1121. Kijken of we met elkaar de balans kunnen opmaken. Said. Is is heel duidelijk weer oneens. Goedenavond, uit uh, Tilburg. Goedenavond, ik ben Michel Eet, allemaal uit Tilburg. Om te beginnen wil ik eerst uh, iets corrigeren. Ik was uh, vanochtend zelf aanwezig bij de zaak van Badrari. Ah. Uh, uh, er wordt gezegd dat er uh, massale Marokkaanse jongen aanwezig waren. Nou, ik heb ze geteld, uh, er waren drie meisjes en die waren ze de enige jongen. Vlot maar op, je juist dat oud Nederlanders of andere nationaliteiten zo gefascineerd zijn van Persoon Badrahari. Voor mijzelf is hij alleen een sportidol meer niet. Maar niet speciaal voor de Marokkaanse jeugd, denk, denkt u? Uh, dat hij nu toevallig een Marokkaan is, dat hij zo uh, spectaculair kan vechten, ja. ik denk dat het uh, dat, uh, uh, uh, meerdere factoren zijn. En niet alleen omdat hij Marokkaanse achtergrond is, dan is hij meteen een idool. Maar oké, okay. so, maar als u nou het, naar mijn stelling... Het, ja, neder... maar, ja. ja, wat zie je stellen? Nou, stelling? mijn stelling, die is Badrari, heeft een voorbeeldfunctie, juist voor de jeugd, is een rolmodel, ja. valt... Eigenlijk ja. daarvan af Door zijn eigen toedoen. En dan creëert hij daarmee ook heel veel verkeerd gedrag bij jeugd. Mogelijk hè? Wat ook de eerdere kickboxer zei bij ons. Maar, maar denk je dat Marokkaanse jeugd dom zijn? Of nou niet Marokkaanse nadenken, jeugd zeg ik. Of, dat zeg ik niet per se. Maar jeugd in het algemeen. Ja. Denkt u Dat de jeugd in het algemeen uh, geen hersen hebben. Nou ik ben bang dat, dat, dat er een paar uh, lunatics tussen kunnen zitten. Die denken van ik doe het ja, in de die ring. Zijn altijd, die zijn er altijd. Maar door dit gedrag wordt dat gestimuleerd. Ben ik bang. Ja, ik, ik, ben, ik ben zelf heel groot idool van Badrari. Maar ik zie mezelf tot niet toe. Heb ik een, geen strafblad. Een nooit een politieke ben ook, Bent u nog de steeds weet. een idool? Ook op dit moment, meneer Saïd van de Badrari. Ja, hij, is, uh, hij is nog steeds mijn sportidool. Maar wat hij in het privéleven heeft gedaan... daar heb ik niets mee te maken. Hoe kan u dat Daarom uit elkaar halen eigenlijk? eigenlijk. Ja. Sorry, Toch apart hoe, dat, hoe, hoe u dat uit elkaar kan halen? Ja, omdat ik uh, persoonlijk niets met Badrari heb. Ik heb persoonlijk niets met hem. Hij is gewoon mijn sportidool. Maar als ik weer... Als je, als je weer en de gaat... enige reden ja. waarom ik vandaag. Sorry? Nee, ga door. De enige reden waar ik vandaag aanwezig was bij de rechtszaak, is omdat ik zelf een jurist ben. Okay. En ik hou van boksen en kickboksen. En dat is, dat is allemaal factoren Belkaan. Ik moest vanmiddag in Amsterdam zijn, toen dacht ja. ik. Maar steunt u hem? Dat is misschien wel leuk. Steunt u Badr Hari? Hoopt, hoopt u dat hij, dat, hij, dat hij vrijkomt? Ik heb er niets mee te maken. Ik, heb, ik, vind, ik vind het gewoon heel mooi hoe de advocaat van Badr Hari heeft gespeeld... met uh, niet-ontvankelijkheid en uh, allerlei dingen. Oké. Okay. Dat vind ik interessant Maar Gewoon uitwinteresse. Ik heb er niets mee vechten is. maar ja. wat hij dan in privéleven doet... Daar heb nee. ik niets mee te maken. Oké, okay, duidelijk gemaakt. Dank u wel, meneer uit Tilburg. Ik ga naar, naar Sidney Smeets. Hij is van Spong Advocaten. Uh, goedenavond, Sidney. Ja, goedenavond. Juist. Ik denk dat jij het van harte met mij eens bent uh, vanavond. Nou, niet helemaal hoor. Oh. Ik, uh, ik vind het belangrijkste uitgangspunt dat wij in de rechtsstaat uh, kennen is dat de wet voor iedereen gelijk is. Ja. En dat die dus ook voor meneer Badahari gelijk is uh, ten opzichte van willekeurig welke andere verdachte. Ja, maar... Het zal eerst maar eens bewezen moeten worden wat hij uh, gedaan heeft. En als dat zo is, dan zal de rechter daar een passende straf bij, uh, bij opleggen. Eén opmerking, rechter... als, ik, als ik je mag interroperen. Ja. Ik denk dat dat waar is, de wet geldt voor iedereen gelijk... maar uitspraken zijn niet gelijk. De rechter legt een vonnis op en daarin kunnen altijd accenten worden... en die worden er ook gelegd van de impact enzovoorts van de misdaden. Dat is in dit geval heel goed mogelijk dus. Zeker. Kijk, Je hoort mij niet zeggen dat de rechter uh, daar geen rekening mee zou mogen houden... in zijn uh, vonnis en dat, hmm. dat dat ook niet soms uh, gebeurt. Ja. Maar dan moet er wel eigenlijk iets uitzonderlijks aan de hand zijn. En nou. de vraag is of dat in deze zaak zo uh, is. Kijk, wat volgens mij... Interessanter is in deze zaak, is dat uh, vaker gebeurt dat de rechter zegt... nou, als jij vecht met iemand en jij kent een vechtsport... Ja. dan hoor je je veel meer in te houden dan een uh, gewone persoon... omdat je weet dat je meer schade kunt toebrengen. Ik denk dat dat bijvoorbeeld een, een belangrijker aspect zal zijn... de vraag of dat uh, door meneer uh, voldoende gereageerd is... dan het feit dat hij een zogenaamde voorbeeldfunctie ja, maar, uh, zou hij, hebben. Ben je het wel met me eens, Sidney? Hij heeft een voorbeeldfunctie en dan moet je dus ook een voorbeeld zijn... Nou, ideale wijze moet iedereen natuurlijk uh, tot voorbeeld uh, zijn... maar ik denk dat uh, jongeren of, of mensen die van vechtsport uh, houden... prima in staat zijn om onderscheid te maken... tussen wat iemand op het gebied van de sport doet... en iemand uh, op het gebied van zijn persoonlijke leven. Uh, ik tot. hoop het, dat hoop uh, bedoel, ik zeker. Er zijn heel veel mensen die nog steeds ontzettend uh, onder de indruk zijn... van alles wat Lance Armstrong heeft uh, gedaan uh, rondom kanker... En uh, die ook weten dat hij uh, doping heeft gebruikt, maar die nog steeds vinden dat. Ja, maar Armstrong heeft de, de wielersport een zeer slechte dienst bewezen en Baderhari heeft de kickboxsport een zeer slechte dienst bewezen. Dat... Nou ja, dat, dat, dat mag zo zijn. Dat, dat uh, het natuurlijk geen goed voorbeeld is in die sporttak. Nou. Maar jij hebt het over een voorbeeldfunctie voor, voor jongeren voor, voor ja. andere mensen. Ja. Ik denk dat mensen daar heel goed onderscheid op kunnen maken. Daarnaast mm. is het natuurlijk zo... en dat is een reden waarom ik zo mijn bedenking heb over de vraag... of dat uh, strafverzwarend zou moeten zijn... dat mensen met een, uh, met een carrière die zoiets uh, doen... Mm. Um, ook veel meer media-aandacht krijgen... en waarschijnlijk dus ook veel meer last in hun carrière ja. krijgen. Nou Daar ben ik, ik helemaal ze klaar mee, want daar zoeken ze zelf, dat zoeken ze zelf op. Ik bedoel Dat geldt ja, ook voor politici. Het, ja, maar het is toch wel een beetje uh, dubbelop natuurlijk. Hè. Iemand die wordt al gestraft door het feit dat hij bekend is... en dat hij negatief in de publiciteit uh, komt. Ja. Dat ligt met, door eigen toedoen. Dus dat, dat, dat bedoel je. ik. Um... Maar dan, zou, dan, zou, dan is het extra dubbelop... als je dan zo iemand ook nog eens een keer een zwaardere straf uh, okay. uh, geeft... Nou. Ja, kijk, iemand die, die, die dronken rijdt uh, uh, in het dagelijks leven, die krijgt daar een straf voor. Als een bekende Nederlander dat doet, ja. heeft hij een grote kans dat hij ook nog eens een keer zijn hele carrière Maar krijgt. dat is waar. Dat is de schaduwzijde van het opgezochte -schap. Ben schap ben ik dan van mening. Maar oké, okay, Sidney, ik wou nog even een andere advocaat ook, die je misschien jou uh, tegenspreekt aan de lijn laten. Dank je zeer. Sidney Smeets van Spong Advocaten. Dat is Jan Vlug, meester Vlug uit Deventer. Goedenavond. Goedenavond ja, u bent advocaat, volgens mij wel een bekende dacht ik, als ik het, als ik het goed nou, een, beetje, een beetje, beetje bekend Ja, ja. vertelt u het maar uh, nou, ik ben het wel met, uh, met Smeets uh, eens, dat ik denk dat hij een veel groter probleem heeft vanwege het feit dat hij kickboxer kickbokser is, als die feiten bewezen worden verklaard, is de rechter past recht, het recht bij iedere burger hetzelfde toe, alleen kijk wel naar de persoon van de verdachte en uh, uit, uh, aan de persoon van de verdachte daar kunnen uh, kwalificaties kleven, die maken dan de rechter het uh, hoger gaat straffen. Ik heb wel meegemaakt... dat advocaten die dronken... Uh, rijden en gepakt worden... dat ze een hogere straf krijgen. Omdat de rechter zegt... jij bent advocaat, je moet beter weten. En het punt is, kijk... jongens zoals jij en ik met een brilletje... die ja. maken tegen Hari geen schijn... we hebben geen schijn van kans. We worden echt... op smot geslagen. Ja. Uh, want uh, uh, uh, het is zo oneerlijk. Het is gewoon uh, een volwassene... die een, die een kind van drie in elkaar slaat. Ja. Daar moet je het mee vergelijken. En daar... Ik denk dat hij daar een veel groter probleem mee heeft. Want hij kiest er niet voor om een voorbeeldfunctie, dat, dat plak jij dan nou op, dat hij dat heeft. Maar ja, hij kiest ervoor om K1-vechter te zijn, niet om een voorbeeld te zijn. Dat is hij misschien wel, dan is het treurig dat hij dat verkloot. En dat hij, hè, voor, voor, voor Marokkaanse jongetjes die naar tegen hem opkijken, dat hij van een stuk afvalt. Maar dat is vooral tragisch voor hem. Ik ja. denk niet dat de rechter daar de ogen gaat straffen, maar wel omdat, weet je, een zwakkere slaan, daar dat houdt niemand van. Precies. Ook, je rechter ook niet. Nou, dat vind ik een goed... Ik vind het verhaal. Dank u wel, Jan, Jan Vlug uit Deventer. En volgens mij bent u de advocaat van Jasper S, de moordenaar van, van Marianne Vaatsta. Dat is juist. En dat is juist. Dank u wel, Jan Vlug. We gaan nog even naar Ruud van Gels uit Bussum. Ja, goedenavond. Dag. Ja, Jij denk, ik bel wel weer. Gisteren was ik het zo eens met je stelling. Mm. En nu ben ik het zo oneens. Dus na vanavond ben ik misschien weer een tijdje, of jij het van mij had... Nee, ik ben het ermee oneens. Ik vind wel dat deze man vreselijk hard gestraft moet worden omdat het gewoon een gewetenloze boef is. Maar niet omdat hij een voorbeeldfunctie zou hebben. Want ik vraag me af, als we hem niet zouden kennen van deze strafbare feiten die inderdaad nog maar bewezen moeten worden. Dan vraag ik me af uh, wat voor voorbeeld die heeft. Dus ik vind het een ja, oké, okay, hij is goed in een sport uh, waar we gelukkig niet allemaal evenveel mee op hebben. Nee, nee. Maar hij blinkt uit door middelmatigheid. En, kortom, ik vind eigenlijk een enorme booghaak. Een enorme... Badera, dankjewel Ruud van Gels. Eens, hekje eens zit ik daarbij. Een enorme bal gehakt. Daarmee sluiten we ook deze uitzending. Want misschien gaat u wel aan tafel. Uh, Jeroen Overeem zegt oneens. Gelijke monniken, gelijke kappen. klappen, gelijk, Gelijke monniken, gelijke klappen. Nou dat vind ik ook uh, bingo. Uh, dank aan Sidney Smeets en Joost Niemuller en, uh, en Jan Vlucht die nog even erbij was. Dat vond ik mooi. We zijn er doorheen. Tot zover het verkeer van rechts op onderberg FM. Morgen mag u weer meepraten, maar zometeen gaat Kunststof verder... met daarin schrijver en journalist Ian Buruma te gast. Volg mij op Twitter, Aperstaartje Eerdmans... en via Aperstaartje Avondspits WNL. Morgen ben ik terug, zet je verstand dus vanaf half zeven dan weer op één. Houdoe, fijne avond en tot morgen. Op zijn tenen liep hij de donkere trap op... maar halverwege leeft hij staan. Simon Karmichelt. Plotseling overvallen door de gedachte...